4 uur. Manning Hampersen met het NOS-journaal. De Panama Papers hebben wereldwijd al meer dan een miljard euro aan boetes en achterstallige belasting opgeleverd. Dat schrijft Trouw drie jaar na de eerste publicatie over de Panama Papers. De miljoenen documenten die werden gelekt, staan vol met gegevens over belastingontwijking. Nog altijd lopen er volgens Trouw honderden onderzoeken naar geld dat is weggestopt in belastingparadijzen. In Nederland is op basis van de Panama Papers... al zeker 8 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgehaald. President Moreno van Ecuador zegt dat Wikileaks-oprichter Assange... de voorwaarden van zijn asiel heeft geschonden. Welke voorwaarden dat zijn, zei de president niet. Assange woont al jaren in de ambassade van Ecuador in Londen. President Moreno zei dat de privéfoto's van hem en zijn gezin... zijn verspreid via sociale media... De regering van Ecuador denkt dat Wikileaks de foto's naar buiten heeft gebracht. De klokkenleiderswebsite ontkent en denkt dat de president boos is... omdat hij wordt beschuldigd van belastingontduiking. Het plan om buitenlandse werknemers zes maanden lang hun uitkering te laten meenemen... is uitgesteld door het Europees Parlement. Het voorstel wordt pas over een half jaar behandeld door het nieuwe parlement... dat volgende maand wordt gekozen. De Europese landen waren het niet eens over het voorstel... Nederland is tegen omdat de controle onvoldoende zou zijn. Een bedrijf uit Nederweert in Limburg gaat helpen... met de bouw van de muur op de grens tussen Amerika en Mexico. Het bedrijf heeft de aanbesteding voor een vacaturesite gewonnen... en gaat helpen bij het werven van mensen die de muur gaan bouwen. Het Limburgse bedrijf zegt dat er morele twijfels waren... maar dat het de klus ook ziet als een kans om zich op de kaart te zetten. Het weer, opklaringen en een dalende temperatuur naar 2 tot 5 graden. Overdag trekken buien met onweer vanuit het zuiden het land binnen. Later valt ook in het noorden en oosten wat regen. Bij weinig wind wordt het zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In 10 jaar tijd met 26 procent afgenomen. Doe eens lief. Dank je wel. Namens je medeweggebruikers en sieren.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 This nation, This nation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 zou zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Oh, je het, het is net of ik tegen de muur praat. Doe tenminste alles. Doe tenminste alles. Zou zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik, ga ik zou je nooit zo laten staan. En je ten onder laten gaan. Zomaar een door ons verhaal.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 shine in the night like the dawn.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 Túmica fumemos como la buena siempre andamos es la forma en que vivo activo softly, cause then I'm out running the dark, that's all that love ever taught me, oh I call and I rush out, mm -hmm. all out of breath now, you got that power over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 Het Thank you. Some wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my face.